Wacht, wacht nog even, ik heb nog wat. Ja? Nee, hij moet weg. Het gaat over je afscheid. <laughs> Daar wil ik niet eens tijd. Het is genotuneerd om de dier te Je kunt natuurlijk gerust blijven. We moeten nog een aantal dingen regelen voor het afscheid van Balk. Uh, ik wilde dat nu doen. Nou, nou, dan mag je wel even kijken of die niet achter de deur staat te luisteren. Ik heb vier punten waarover we een beslissing moeten nemen: de plaats, de sprekers, de uitnodigingen en het cadeau. Ik begin met de plaats. Uh, als we het afscheid hier houden in deze zaal, wat me voor de hand lijkt liggen, dan uh -huh. moeten we er rekening mee houden: dat daar niet meer dan 80, hooguit 100 mensen tegelijk in kunnen. We zijn zelf de oudgediende meegeteld met een man op 50. Uh, het hangt ervan af. Hoeveel hebben we er van buiten uitnodigd... maar ik kan me voorstellen dat we, net als dat bij Beerta is gebeurd... het afscheid opsplitsen in een bijeenkomst... ochtends voor het personeel en smiddags voor de mensen van buiten. Bij de receptie daarna kan iedereen natuurlijk komen. Dan trekken we er nog wat ruimte bij. Met Hoe denken jullie op? Het 100 kom je er nooit. Als je alleen aan de commissies denkt dat Balken zit... dan komen er zeker 200. Ik vind dat je het Balk niet kunt aandoen dat hij hier afscheid moet nemen. Voor een directeur heeft dit geen standing. Het afscheid van Beerta was toch in het hoofdbureau? Tuurlijk, het moet in het hoofdbureau. Mag ik hier misschien iets over zeggen? Jeroen. Ik weet toevallig dat Goslinga hierover al contact met het hoofdbureau heeft gehad. Hmm. Ze gaan ervan uit dat het afscheid in een nieuwe aula plaats heeft... en ze zijn bereid de kosten te dragen... mits van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om het instituut al zodanig te profileren. Hmm. Wat stellen ze zich daarbij voor ik meen te weten dat ze denken aan een symposium... waarop een aantal sprekers aangeeft hoe onder het directoraat van Balk... het beleid van de afdelingen op elkaar is afgestemd. In het licht van een verdere integratie. Hm. Sprekers van buiten dan toch zeker? Dat is de bedoeling. Nou, dan moeten we dat wel doen. Als we zij het betalen? het zou we wel gek zijn als we dat afvroegen? Het lijkt me een prachtig plan. Is iedereen het daarmee eens? Ja, als zij het betalen. Ja, het lijkt me wel wat... Hm. Mij ook. Ik onthoud me van een oordeel. Ik weet hier niets van. Wie wou je dat dan laten doen? Juist. Dat is mijn zaak niet. Ik heb het plan niet bedacht. De enige die dat zou kunnen zijn de afdelingshoofden. Je kunt onmogelijk aan een buitenstaander vragen... om in drie maanden een overzicht te maken... van het beleid in de afgelopen twintig jaar. Bovendien had Balk geen beleid. Het beleid werd bepaald door de afdelingshoofden. Ik vind het afscheid van Balk daar niet de gelegenheid voor. Maar kunnen we dan niet allemaal wat vertellen over ons onderzoek? Dan zien ze wat er hier allemaal gedaan wordt. Dat is wel dankzij het beleid van Ballen. Hoe, hoe lang wil je iedereen dan laten praten? Twintig uh, minuten. We zijn met z'n twintigen. Dus vierhonderd uh, minuten. Dus zeven uur pauzes niet meegerekend. <laughs> tien minuten dan? In tien minuten kan ik geen verantwoord verhaal over mijn onderzoek houden. Nou, dan laat elke afdeling zich door één of twee mensen vertegenwoordigen. Wie bepaalt dat dan? Daar is het afdelingshoofd toch voor. Maar dan is het geen overzicht meer. Nee, dan moet ook iedereen. <coughs> Tuurlijk. Als je een overzicht geeft, dan moet ik, ook iedereen. Ik, ik, ik denk niet dat we er zo uitkomen. De wens van het hoofdbureau overvalt ons. Ik stel voor dat we daar eerst in de afdelingen over praten. Daarbij moeten we wel in het oog houden... wat de consequenties zijn van de verschillende voorstellen... En, en dat het om het afscheid van balk gaat. Ik vind niet dat we ons door het hoofdbureau de wet moeten laten voorschrijven. Ze we kunnen wel zoveel willen. Als we het niet willen betalen, dan maar niet. Huh? Uh, waar wou je dat geld op betaald halen? Uit de begroting. En ons betaalt het zelf. <laughs> en dat, dat geld voor het cadeau ook zeker? Ik ben daar principieel tegen. Een afscheid dient door de werkgever te worden bekostigd. En niet door de ambtenaren. Ja, dat vind ik ook. Hoeveel gaat het er helemaal, meneer Rook? Meneer Rook, hoeveel kost zo'n afscheid? Wow, een paar duizend gulden. Een paar duizend gulden? we praten we over? We moeten er wel voor oppassen dat we het hoofdbureau niet tegen ons krijgen. Als we zo'n deze reden tegen ons krijgen, dan zijn ze niet goed bij hun hoofd. Dan is het hoofdbureau niet goed bij zijn hoofd. <laughs> Juist. Volgende week dinsdag, half tien. Dan sluit ik de vergadering. Jeroen, hoeveel sollicitanten zijn er nu? Tien. Wat zijn dat nou voor mensen? Ik bedoel, wat is hun achtergrond? Ik ben niet gerechtigd om daar mededelingen over te doen. Oh, nee, dan moet je dat ook niet doen natuurlijk. Nee. We hebben zeker een nabespreking. Ja, uh, ro roep ze maar bij elkaar. <lacht> het Hoofdbureau wil God weten tot we afscheid van balk het karakter geven van een symposium waarin zijn beleid wordt geëvalueerd. Ja, en dat zou moeten gebeuren door buitenstaanders. En, wat vinden de anderen daarvan? Eerst vonden ze het prachtig, maar toen kwam Engelien met het voorstel om allemaal een inleiding over ons onderzoek te houden. Om te laten zien wat er hier allemaal omgaat. En toen vonden ze dat weer prachtig. We gaan erover praten. Wist jij al dat u pastoors is Nee. En Abing ik dan? Iets ik schijnt gezien te hebben, en nu hebben ze een onderling overleg u naar voren zo. Kan hij niet, dus hij is geschikt voor Hij wordt de zetbaas van eentjes en Kloosterman. Maar ik ben je borst met naam. Maar praat er nog maar niet over. Is nog heim. nee, ik Ja, we beginnen eerst bij de IR Frits. Nou goed. Het ging eerst over de automatisering. Mm -hmm. Dat is geschrapt in de programma's die we bij het mathematisch centrum besteld hadden, zodat er nog wat computers kunnen worden aangeschaft. En er is een uh, automatiseringscommissie ingesteld waarin uh, Jetje, Jeroen, Simon en ik zitting hebben genomen. Mm -hmm. En dan heeft Maarten verteld wat hij op de directeurvergadering gehoord heeft. Maar dat wisten we al. Mm -hmm. ja. nou, even kijken. Ja. Oh, ja, ja, ja, oh ja, de open dag wordt net als vorig jaar. Tentoonstelling op de afdelingen, ontvangst in de colleges aan en zo. En hij heeft de Rijksgebouwendienst laten weten dat ze in december met de verbouwing van de derde verdieping beginnen. Daar komen dus aan de achterkant die uh, vijf kamertjes van Volkstaal. Mm -hmm. ja, dat was het wel, geloof ik. Ja, dat was het wel. Mag ik even? Tuurlijk. Betekent dat dan ook dat wij onze kamertjes mogen houden? Ik heb de indruk dat dat voorlopig van de baan is. En is er nog iets gezegd over het geld voor de bibliotheek? Frits? Oh ja, we hebben er 5000 gulden bij, maar het is nog niet bekend hoe dat verdeeld wordt over de afdelingen. Bestel maar, gebodeling. Als we het overschrijden, dan horen we het wel. En daarna hebben we zonder balk gepraat over zijn afscheid. En dat was verrassend. Vertel dat ook maar, Frits. Uh, ze willen dat we allemaal een praatje van tien minuten over ons onderzoek houden. Nou, vertel je het wel heel onvolledig. Vertel jij het dan maar. Het hoofdbureau wil de aula alleen beschikbaar stellen... als we een symposium houden over het beleid van balk in de afgelopen twintig jaar. Volgens mij is dat nog niet van de baan, maar omdat Vooral Maarten daar bezwaar tegen had, stelde Annelien voor om dan met z'n allen een overzicht te geven van het onderzoek dat op het ogenblik gedaan wordt. Waarom had je daar bezwaar tegen? Dat is toch wel interessant? Omdat Balk geen beleid heeft gehad. En ik vind dat je dat dan bij zijn afscheid ook niet tot onderwerp van een symposium moet maken, dan wordt het een requisitour. Bovendien willen ze daar buitenstaanders over laten praten, en dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Maar dan hoeven we toch zeker niet allemaal zo'n praatje te houden? Ik heb mijn onderzoek nog niet afgerond. Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Je zegt er toch ook wat over op een voortgangsrapportage? Ja, maar dit is geen voortgangsrapportage. Kunnen we het dan niet alleen door vrijwilligers laten doen? Nee, dat, dat wilden ze niet. Want dan is het geen overzicht meer en daar gaat het om. Je moet je dat voorstellen! Twintig mensen, ieder tien minuten. En dat vond elke zelfs te weinig, dus het wordt meer. Maar laten we zeggen, tien minuten, dat wordt tweehonderd minuten. Dat is ruim drie uur. Zonder pauze. Ik zie Balk al die tijd al op de voorste rij zitten, wippend met zijn voet. En niet alleen Balk, maar ook nog al die mensen die voor Balk komen... en geen boodschap hebben aan wat wij hier doen. Een hele zaal met wippende voeten? Het is een gangzinnig plan. Met koning... Goslinga voor. Dag Goslinga. Dag koning, neem me niet kwalijk dat ik je stoor... maar ik hoor dat jullie volgende week vergaderen over het afscheid van Balk. en mm -hmm. de bezwaar tegen wanneer ik die vergadering bijwoon. Nee, natuurlijk niet. En dan kan ik misschien het standpunt van het hoofdbureau nog wat toelichten. Ja, dat lijkt me zelfs nuttig. Ja, heel graag. Tot volgende week dan. Is, is het niet half tien? Half tien. Goslinga wil de vergadering bijwonen. Die komt om je onder druk te zetten. Altijd ik ben vanmiddag naar Beerta. Ja. Zal ik het raam dicht doen of sluit jij het als je weggaat? Ja, doe het maar dicht. Ga je weg? Ik ga naar Beerta. Ik wilde eigenlijk naar huis gaan. Ben je ziek? Hm, ik voel me al een tijdje niet lekker. Ik zie het. Wat heb je? Hm, hoofdpijn. Moe. Ik niet lekker. Heb je ook kurz? Weet je? Als het maar geen is. Ja, ik hoop het niet. Niet dat dat erg is, maar dan zijn we je een tijdje kwijt. Ja, begrijp het. Gaan we naar huis. Kraap in je bed... en kom niet terug voor je je weer lekker voelt. Beste. Ja. Ik ben naar meneer Beerta, meneer Goud. Ja. Ga je weg? Ik ga naar Beerta... Jij weet dan dat ik ook gesolliciteerd heb? Nee. Maar ah, je had het toch zeker wel verwacht. Ja, ver verwacht wel. En denk jij dat ik het word? Tuurlijk. Ja. Ja. Weet je dan of je er nog meer gesolliciteerd hebben? Nee. <laughs> maar dat doet het nog niet toe. Tegen jou is iedereen kansloos. Ja. Nee, maar serieus. Weet je dat ik dat zelf ook vind? Terecht. Voor mij mag je het worden. Ja. Tot ziens. Ja. Doe meer dan een groete. Ik zal het doen. Daar, daar ben ik. Hoe gaat het? Mm. Ben je geopereerd? Nee. Wat is dat baasje dan dat bij je enkel uit je broekspijp komt? Nee. Dat is niets. Nee. We hebben vanochtend vergaderd over het afscheid van balk. Het hoofdbureau wil dat we een symposium houden waarop het beleid van balk wordt geëvalueerd. Alsof je daarop zit te wachten als je afscheid neemt. Terwijl hij bovendien geen enkel beleid heeft. Behalve zijn eigen afdeling dan. Toen hij directeur werd heb jij nog op zijn hart gedrukt dat hij zich met het beleid van de andere afdelingen niet zou bemoeien. Dat hij dat aan De Haan en mij moest overlaten. En Goslingha steunt dat. Oh, ja, ja. Een onkel. Een onkel? Wat? Een onkel. Een onkel? God mag weten wat het is. Je hebt ongetwijfeld gelijk.